Voelt voor een coalitie van VVD, PVDA, CDA, D66 en GroenLinks. GroenLinks-leider Halsema en d 66 Pecht Pechtold vinden dat er eerste moet worden gekeken naar wat ze noemen een normaal meerderheidskabinet. De voorkeur blijft de dus zogeheten paars-plus-combinatie. VVD-leider Rutte wees het voorstel van Cohen niet onmiddellijk af. De Europese Commissie heeft 17 fabrikanten van badkamermaterialen en kranen een boete opgelegd van rond 620 miljoen euro. Bedrijven zouden zich al 12 jaar lang in zes landen, waaronder Nederland, schuld hebben gemaakt aan het kunstmatig hooghouden van de prijzen. De hoogste boete van 326 miljoen was voor het Amerikaanse bedrijf Ideal Standard. Prins Albert van Monaco gaat trouwen. Het paleis heeft bekendgemaakt dat hij verloofd is met oud-olimisch zwemster en model Charlene Woodstock. Al maanden ging er gerust over een aanstaand huwelijk tussen de 52-jarige Albert... 20 jaar jongere Zuid-Afrikaanse. De twee hebben al vier jaar een relatie. Afgelopen weekend verschenen ze samen bij het huwelijk van de Zweedse prinses Victoria. De heer zijn trouw is nog niet bekend. Prins Albert regeert Monaco sinds juli 2005 toen hij zijn overleden vader Rainier opvolgde. Albert heeft twee buiten echte kinderen. De Spaanse voetballer Villa wordt niet bestraft voor een in de wedstrijd tegen in de wedstrijd tegen Honduras... De voetbal van FIFA zegt na bestudering van de videobeelden er geen zaak van te maken. Het incident was in de eerste helft van de wedstrijd. Mila verklaarde later dat de hondurese speler op zijn voet was gaan staan en dat hij instinctief reageerde. De scheidsrechter zag het incident over het hoofd. Het weer vrij zonnig en warm in het binnenland komen er minder enkele stapelwolken voor. Het wordt 20 graden in het westen, 26 graden in het zuidoosten. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar is er in het oosten kans op een kleine, op kans op een enkele bui. Dit was het en EnWish. Een superparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Zo kan je links en rechts altijd wel iets leuks door aan zee. Links kunnen de jongens naar trainstukvier en wij gaan shoppen. Rechts kunnen de jongens naar de verstand van de En weer terug in Surkwafunt terwijl Met een prachtige Come On Everybody van een oude Elplein LP. Uh, die vroeger ook is. Dus, uh De hamse immigranten die werden natuurlijk met de nek aangeketen en werden de kleren ookies uh, genoemd. Want zoveel betekent afboerenpum. En uh, dan noemen wij ze dus ook gewoon ookies. wel zo ja. ook makkelijk. Hè? Ja, dat is makkelijk. Maar in ieder geval uh, met de heer Oekren viel dat wel mee. Want het was een goed uitziende jonge man die netjes in de kleren zat. En die ook bovendien een stevige vuist had. groot zijn geworden in uh, de uitvoering van anderen. Goed, we gaan, gaan door. Grease is the word En Grease is een musical. Een plaats. die... Het is eigenlijk een oude musical. Die in jaren 70 in New York speelde. Uh, op een gegeven moment werd het, het originele musical opgepakt door die, de broertjes uh, Nee, we gaan maar We gaan de titelsong draaien en die hoort niet bij de oorspronkelijke musical. Dit nummer is geschreven dus door Barry Gibb. Dit was dus de titelsong van de film die er vanuit kwam en die werd gezongen door Frankie Valli. En Frankie Valli was weer een roer. Daarop werd aangenomen. Dus zo kun je nagaan op de invloed. ja. ze kregen vooral de invloed van.